Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. SP-leider Roemer is niet van plan een Europese boete te betalen... voor overschrijding van het maximale tekort op de begroting. In het Financiële Dagblad noemt hij het idioterie... om alleen te kijken naar een tekort van 3% in 2013. De overheid moet de zaak weer aan het draaien krijgen. Moet ik dan een belachelijke boete gaan betalen... als het tekort groter is dan 3% over my dead body? Aldus Roemer. De Britse regering heeft gedreigd de ambassade van Ecuador binnen te vallen om Julian Assange te arresteren. Volgens de Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken staat dat dreigement zwart op wit. Assange, de oprichter van Wikileaks, zit sinds juni in de ambassade in Londen. Hij wil politiek asiel in Ecuador. De Britten zien het als hun plicht Assange uit te leveren aan Zweden.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 In Pakistan hebben gewapende mannen een luchtmachtbasis aangevallen. Op de basis, ten noordwesten van de Pakistanse hoofdstad Islamabad, zijn F-16 gestationeerd. Het vliegveld werd bestookt met granaten en er ontstond een vuurgevecht. Een speciale eenheid vond later het lichaam van een man die met explosieven een zelfmoordaanslag wilde plegen. De bestuurder van de auto die gisternacht in Schiedam werd beschoten is geen bekende van de vermoedelijke schutter. Dat zegt de politie na onderzoek. De auto van de bestuurder werd om onbekende redenen onder vuur genomen bij een afrit van de A20. Later arresteerde de politie de vermoedelijke dader en vond ook een wapen. Het motief van de schutter is onbekend. En het weer nog op veel plaatsen nevelig. Verder periode met zon en mogelijk een bui. Middagtemperatuur 24 graden. Morgen en in het weekend volop zon. Met op zaterdag en zondag tropisch warm. 30 graden en mogelijk meer. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, het is donderdag 16 augustus en aansluitend op Jan van der Putten... het zijn inderdaad de warme dagen. Een van de kranten heeft het al over een hittegolf die eraan komt. We steken ons licht op bij festivals die maatregelen nemen. In de rubriek verkiezingsnieuws vandaag een tienpuntenplan... en boel roepen tegen Europa. En wij zoomen in op het belang van de peilingen. Deugen ze en hebben ze niet te veel invloed. Nadiets wordt continu gefilmd tijdens de rechtszaak tegen hem. En de voetballers die hebben het niet deze sportzomer. want ook van België werd verloren. Tot half tien is dit het NOS Radio 1-journaal. Beginnen met het nieuwsoverzicht. De Partij van de Arbeid heeft een bankenplan gepresenteerd. In het plan staan voorstellen om de financiële sector te hervormen. Zo zei Partij van de Arbeid-leider Samson gisteravond bij Knevel in de Van de Brink... dat hij wil dat banken weer eerlijk gaan bankieren. We hebben, we hebben bijvoorbeeld gezien... Banken, en dat gebeurt nog steeds als je er nu geen einde aan maakt... weten soms dat de producten die ze verkopen slecht zijn geweest. Rommelhypotheken, woekerpolissen, die dalen dan vervolgens in waarde. En wat doet zo'n bank? Speculeren op die waardedaling. Wetende dat wat ze zelf hebben verkocht slecht is... gaan ze er winst op maken. Dat moet je gewoon verbieden. Verder wil de PvdA dat bankiers gescreend worden... voordat ze bij een bank aan de slag gaan. Dat doen we al in Nederland voor de top 5, top 10 van een bank. Dus de raad van bestuur en dergelijke. Maar we zien inmiddels dat in banken hele belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over die Libor rente, op een niveau daaronder worden genomen. Dan is het verstandig om ook daaronder te kijken of mensen deugen of ze een verleden hebben waarin ze dit soort praktijken niet hebben uitgeoefend. En als dat zo is, ja, dan wil ik liever niet dat zo iemand nog een keer dat risico ja. mag nemen. Ja. Samson zei verder dat hij wil dat banken die meewerken... aan belastingontduiking door rijke mensen hard worden aangepakt. Belastingontduiking is een misdrijf... en daar mogen financiële instellingen dus niet aan meewerken, zo zei hij. De Britse regering heeft gedreigd de ambassade van Ecuador binnen te vallen... om Julian Assange te arresteren. Volgens de Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken... staat het dreigement zwart op wit. We Reino Unido. Today. We received from the United Kingdom the express threat in writing that they could assault our embassy in London if Ecuador didn't hand over Julian Assange. De minister zegt in duidelijke taal dat Groot-Brittannië niet het recht heeft om de ambassade binnen te vallen. Ecuador is geen kolonie van de Britten, zegt hij. We willen dit absoluut duidelijk maken. We zijn niet een kolonie van Britain En koloniale times zijn voorbij. Finally, I want to tell you that the Ecuadorian government has made a decision about Mr Assange's request for political asylum, and this will be announced tomorrow morning at seven o'clock in this same place. Assange's oprichter van WikiLeaks zit sinds juni in de ambassade in Londen. Normaaliter geniet de ambassade maar vanwege een wetswijziging uit 1987 kan een ambassade toch worden binnengevallen, zegt de Britse regering in een brief aan Ecuador. En vandaag wordt duidelijk of hij in Ecuador asiel kan krijgen. De organisatie van de Islamitische conferentie heeft Syrië geschorst als lid. Het gebeurde op een topconferentie in Mekka. Schorsing zat er al een tijdje aan te komen. De reden is het geweld waarmee president Assad de opstand tegen zijn regime onderdrukt. Volgens de voorzitter van de islamitische organisatie wordt met de schorsing een krachtige boodschap afgegeven dat het geweld onacceptabel is.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 Door het oosten van Groningen werd gisteravond opgeschrikt door een lichte aardbeving. Het epicentrum lag vlakbij het dorpje Leermens. Zo'n 6 kilometer ten westen van Delseil. Maar ook in Westeremden voelden ze de beving. Ja, ja, je zat toch wel even te trillen op de stoel. Maar ik zat op mijn stoel en uh, nou, die voelde je behoorlijk. Er was een bepaalde soort trilling en die ook wel heftig was. En toen was het echt een kleine dreun. Net of uh, iets verzakt en dan een keer... Echt 100 meter naar beneden knalt. De aarde trilde rond kwart, voor, nee, kwart over negen, zegt het KNMI. Die aardbeving hebben bij het KNMI vastgesteld op een, op een kracht van 2,4 op de schaal van Richter. We hebben gisteravond al aardig wat meldingen gehad van mensen uit die omgeving die het gevoeld hebben. En voor zover we nu kunnen nagaan heeft hij te maken met, met gaswinning in die buurt. In de Waalse Dinan Dinant zijn tientallen mensen in de Maas gevallen... toen een ponton bezweek onder het gewicht van 200 tot 300 mensen. Mensen keken naar de internationale badkuipenregatta op de Maas. Tot het ponton dus in tweeën brak. Onder andere baby's en kinderwagens vielen in het water, vertelt deze ooggetuige. Er waren met een een kind. En we proberen het meest mogelijk mensen te voilà. Omstanders proberen de mensen uit het water te halen. Maar dat ging niet makkelijk, zegt deze omstanders. Niemand raakte ernstig gewond. Steeds meer Belgen komen naar ons land om rustig op het strand te kunnen liggen. Het is op de Belgische stranden namelijk te druk, zeggen deze Belgische badgasten omdat er hier heel wat minder volk is dan aan de Belgische kust. De Belgische kust zit inderdaad. allemaal sardintjes op een hoop. maar hier op de ademruimte. Voor Belgen met kinderen of een hond is het Nederlandse strand ook ideaal. Ik ben altijd bang voor de kinderen. Dat ze verloren gaan lopen in de massa. Bij hier is er geen massa volk, dus je kan ze perfect. Ja? Dat is, dat is het voordeel daarvan. En voor de non je mag gerust mee aan de Belgische kust. Ja, niet in het water. De buren hopen dat de stille stranden een goed bewaard geheim blijven. Ik moet er eigenlijk over zwijgen, hè, niet? Ja, maar anders wordt het hier ook te druk. Zangeres Beyoncé heeft een single opgenomen... voor World Humanitarian Day van de Verenigde Naties. Op 19 augustus wordt wereldwijd stilgestaan bij humanitair werk. Beyoncé zegt dat ze met het nummer het verschil wil maken in de wereld. I want to leave my footprints in the sands of time and it, it basically is all of our dreams i think and and that's leaving our mark on the world I, i feel like we all want to know that our life meant something and that we did something for someone else and that we spread positivity no matter how big or how small so the per the song was perfect for humanitarian day <laughs> Op 19 augustus wordt hij dus officieel uitgebracht. De opbrengst van het nummer gaat naar de campagne van de Verenigde Naties. In Amsterdam werd gisteravond een kis ingehouden. Zo'n 100 demonstranten die zoenden met elkaar naar een oproep van fotograaf Erwin Olaf. Het idee kwam nadat een snikbaarhouder Olaf en zijn vrienden had gesommeerd... om te stoppen met zoenen in zijn zaak. Gisteravond, na afloop van de kis in, wilde een stijlverslaggever iets vragen aan Erwin Olaf. Maar in plaats van te antwoorden spuugde hij in het gezicht van de verslaggever. En hoe is dat nou, Erwin, om op deze dag van liefde en genegenheid? Nou ja! Oh, oh, oh. Wat is dat nou? Hé, hey, waar, waarom spuug je mij nou in mijn gezicht? Hallo, waarom spuug je mij in mijn gezicht? Je raakt me aan. Ja, je spuugt mij in, je gez in mijn gezicht. We slaan het oh, ja. op. En de redacteur van Geen Stijl twitterde vervolgens na het incident... excuses of anders maandag een spit-in bij Olaf Thuis. En dan het financiële nieuws. De Dow Jones-index eindigde 0,1 lager... terwijl de index van de technologiebeurs Nasdaq 0,5 steeg. In Azië wordt er alweer gehandeld vandaag. De Japanse Nikkei die staat op een winst van ruim 1 En tot zover... Is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ja, dat komt zo wel. Tot zover het nieuwsverhaal. Uh, het nieuwsverhaal, het nieuwsoverzicht, wou ik zeggen. Verschillende artiesten profiteren wereldwijd... van de goed bekeken slotceremonie van de Olympische Spelen van afgelopen zondag. George Michael bijvoorbeeld, die mocht zijn nieuwe single gaan pluggen. Het werd hem op Twitter overigens niet in dank afgenomen. Enkele collega's stelden hem zelfs openlijk de vraag... Uh, wat hij daar uh, kwam doen. Kate Bush, die stond niet op het podium. Maar uh, het liedje wat u kon horen tijdens die, sluiting, uh, of die openingsceremonie... Running Up, hit uit 1985, staat nu wel in de top 10 van iTunes. Heel veel mensen die zagen dat dus afgelopen zondag vond en die dachten, wat is dat voor een leuk liedje. Nou, het heet Running Up That Hill. Het wordt massaal gedownload op dit moment. Kate Bush was dat. De organisatoren van popfestivals, zoals Loland in Biddinghuizen... nemen extra voorzorgsmaatregelen tegen de hitte. Het driedaags festival gaat morgen van start. En dit weekend worden temperaturen van meer dan 30 graden verwacht. Ondertussen is de opbouw van het festivalterrein... waar dagelijks 55.000 bezoekers komen, in volle gang. Onze verslaggever in Kamer zag het met eigen ogen. Martin voor Camille. Ja, maar. Uh, ik ben Erik van Eerenburg. Ik ben de festivaldirecteur van het Lowlands Festival. Uh, Camille, ik heb even een uh, Mani toe nodig bij de Juliette. Oké, okay. nou wieder we dan. Dit is het zenuwcentrum van het festival. Uh, we, zitten hier, we noemen het het productiekantoor. En uh, nou, hier zie je de receptie. Hier komen allemaal mensen hun bonnetjes halen voor eten en drinken. En waar slaap ik en uh, nou, allemaal dat soort dingen. Nog even, het festival gaat beginnen. Wat moet er allemaal nog geregeld worden? Uh, nou, uh, nog heel veel. Kijk, je, je hebt daar heb je de backstage-productie. Daar zit uh, de productie van programmering. Ja. En hier zit dan de technische productie. En die mensen zijn eigenlijk de hele tijd bezig... om, die, om dat logistieke monster wat Lorenz uiteindelijk toch is... in goede banen te laten leiden. We, we hebben iets van 1100 vrachtwagens vol met spul die binnenkomt. Nou, als die allemaal tegelijk komen... chaos kan niet. Dus het moet allemaal... Stapje voor stapje mogen ze binnenkomen, hun spullen afleveren, opbouwen. En dat zijn allemaal minutieus geplande processen. Even verderop, het festivalterrein. Nou, heel veel tenten natuurlijk, maar wat ook opvalt, een paar bomen aan de zijkant. En ook een dag als vandaag, als de zon schijnt, je knijpt je ogen dicht. Felle zon, dat wordt ook verwacht de komende dagen, het komend weekend. Wat doet u daaraan als organisatie, wat voor voorzorgsmaatregelen neemt? Nou, je, je, je moet vooral zorgen dat uh, mensen weten dat uh, alcohol en koffie uh, je uitdrogen. En dat je dus eigenlijk continu water moet drinken erbij. Dus veel tappunten? En, ja, dus we hebben gratis water gewoon bij toiletten. Dat hebben we altijd al, maar, maar daar gaan we nu nog extra aandacht op vestigen. Normaal gesproken mogen mensen geen flesjes meenemen terrein op om allerlei ja. redenen. Uh, ja. Dat staan we nu wel toe. Uh, zodat mensen ook altijd water bij zich hebben, nou, hoedje, insmeren. Ja, nog even over die flesjes, hè? want die mogen geen dopje hebben, waarom niet? Nou ja, kijk, als een, als een flesje met een dopje uh, erop op de grond terechtkomt en mensen laten dat liggen, dan is het heel makkelijk om je enkel erover te verstuiken. Je ziet ook wel bij sommige festivals dat als, als ze flesjes hebben, dat die uh, voor de lol uh, het publiek ingegooid worden, Nou, dan krijg je toch een pond tegen je hoofd aan. Dus normaal gesproken mag je, mag je geen flesjes meenemen. En, en de dopjes, dat is ook echt wel een ramp voor je gras. In de zin van, als je het later allemaal moet opruimen... en je moet één voor één al die dopjes eruit pulken... Dat, dat, dan wordt het een heel duur flesje water. Het uh, zeil opzij van één uh, van de tenten. Wat, welke tent is dit? Dit is de Juliette. Dit is de theatertent. Uh, hier treden allerlei theater- en dansgroepen op. Nou, en... Je voelt het al als je binnenkomt. Ja. Er hangt hier een warmte nu ja, al. Ja. Dat wordt wat dit weekend. Ja, dus... Kijk... De ervaring in het verleden heeft ons al geleerd... dat het hier dan op kan lopen tot 40 graden, 42 graden... als je er niet uh, luchtbehandeling uh, in uh, brengt. Nou, die hebben we nu uh, toch maar snel besteld. Ja. Uh, want het moet hier toch echt maximaal 3, 4, 25 graden worden, anders kunnen de dansgroepen gewoon niet optreden en, en, uh, en is het ook als publiek niet te doen om hier te gaan zitten. Waarom doet u dit eigenlijk? Want ja, we hebben een lekkere beetje warme temperatuur, is het niet een beetje overdreven? We proberen toch een zo goed en veilig en prettig mogelijk festival uh, te organiseren. Mensen zijn hier te gast en, en het, het moet een goede ervaring zijn, dus, dus uh, wat wij daaraan kunnen bijdragen, dat doen we. Die hete dagen worden vaak ook afgesloten met zwaar onweer. Houdt u daar ook nog rekening mee? Nou ja, we, we houden altijd rekening met het weer. Uh, en dus ook met het slechte weer. En, en, en de kans op onweer is groter als het inderdaad zo, zo enorm heet is. Alles is geaard. Hè, dat is standaard. Uh, we hebben continu contact met het weersbureau wat we daarvoor ingehuurd hebben. En we hebben hele informatiebomen opgezet van uh, uh, er komt harde wind. Dus er moeten bijvoorbeeld dingen naar beneden van de aankleding. Uh, nee, we hebben sowieso eigenlijk altijd al de zwaarste materialen die, die er te huur zijn. Het is natuurlijk een enorm aandachtspunt en, en het is ook heel uh, nodig, blijkt. Hè? Pukkelpop vorig jaar, Dickie Woodstock dit jaar, uh, de, twee jaar geleden was het dan uh, de Zwarte Cross waar een tentenlucht in ging. We, we, we zijn daar heel erg op gebrand en we zijn heel erg op gefocust. Ja. Het popfestival Lowlands is er dus helemaal klaar voor. Rinkamer maakte de bijdrage. En later deze uitzending praten we ook nog even over de andere festivals, hoe het daarmee gaat. En dan met name met Pukkelpop praten we met onze Belgische correspondent. En nu, let op, Neil Young. Van de mooiste liefdesliedjes ook. Neil Young, Harvest Moon. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Manchester United heeft overeenstemming bereikt met Arsenal over de transfer van Robin van Persie. Vandaag zal Van Persie in Manchester een medische keuring ondergaan. Van Persie speelde sinds de zomer van 2004 voor Arsenal. Volgens de Britse media betalen de Mancunians 25,5 miljoen euro voor de topschutter van de Premier League van het afgelopen seizoen. Louis van Gaal is een tweede periode bij het Nederlands elftal begonnen met een nederlaag. Oranje verloor de vriendschappelijke interland in Brussel tegen België met 4-2. Van Gaal met zijn analyse van de wedstrijd. In de eerste helft uh, hebben wij uh, niet goed in balbezit gespeeld. En, en uh, feitelijk uh, vond ik dat uh, heel veel spelers niet uh, doen. Niet alle spelers, maar heel veel spelers. Ja, en, en uh, ik vond onze eerste helft niet goed. Maar het gekke is dat we wel uh, zes kansen hebben gecreëerd. En dat hebben we in de tweede helft niet, terwijl we veel beter voetballen. Hoewel Oranje de wedstrijd met 4-2 verloor... is Van Gaal wel iets meer te weten gekomen over zijn selectie. Nou ja, uh, dat is relatief natuurlijk, want je verliest. En, en uh, als je verliest, dan uh, is het zo dat, dat uh, het vertrouwen niet toeneemt. Dus uh, dat is heel belangrijk. De Belgen hebben hier vertrouwen uit getankt en, en wij niet. Maar natuurlijk ben ik veel wijzer geworden. Arjen Robben speelde de hele wedstrijd als linker spits. En daar heeft hij geen enkel probleem mee. Nou, ik heb bij de trainer heel duidelijk aangegeven... Als, als de trainer denkt dat dat beter is voor het team... Uh, en dat dat uh, in zijn ogen de beste, de, de beste keuze is... dan, uh, dan ga ik daar volledig in mee. En, uh, natuurlijk heb ik uh, misschien een lichte voorkeur voor rechts. Uh, ook omdat ik daar bij de club natuurlijk speel. Uh, maar goed, uh, ik, uh, ik doe wat van mijn wordt en ik denk dat ik ook daar wel uit de voeten kan. Oranje speelt op vrijdag 7 september zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK in 2014. We spelen thuis tegen Turkije. Jong Oranje heeft in Leeuwarden een oefenduel tegen de leeftijdsgenoten van Italië met duidelijk verschil verloren. Het stadion van Cambuur ging het elftal van bondcoach Kortpot kansloos onderuit. Pot was na de afstraffing behoorlijk geschrokken. Ja, uiteraard, maar ik moet eerlijk zeggen dat we vroeger al een beetje ingecalculeerd hadden dat het een hele zware en moeilijke wedstrijd zou worden. Omdat we zoveel spelers uh, er niet bij hebben, dat is natuurlijk wel een hele grote aanderlating. we kunnen het wend of keren, maar als je in de verdediging al vijf mensen mist, dat zijn er natuurlijk niet de minste. Dat, uh, ja, dat, dat breek je dan toch op. Je ziet dat deze groep die nu gespeeld heeft, uh, die zijn niet gewend om met elkaar te spelen. Die hebben op, op posities gestaan wat ze ook niet gewend zijn. Ja, dat, uh, ja, dat zie je dan gelijk. Dus ik kan de jongens niet kwalijk nemen, maar dat is een constatering gewoon. Bij Jonge Oranje waren onder andere Luc de Jong, Leroy Fer, Ola John van de partij. De Jong was bij Louis van Gaal, het Groot Oranje, dus afgevallen. Maar speelt net zo lief voor Jong Oranje. Ik moet zeggen, het is gewoon een teleurstelling voor me dat ik niet bij, bij, uh, ja, bij de A-selectie zat. Daar hoop je natuurlijk altijd bij te zitten als je er helemaal bij hebt gezeten. Uh, maar uh, wat ik zeg, uh, ja, verplicht. Ik, ik wil gewoon graag voor mijn land voetballen als dan voor Jong Oranje... als ik niet bij de aanslektie zit. Australische wielrenner Michael Matthews verlaat na dit seizoen de Rabobank ploeg om in zijn thuisland voor Origa Green Edge te gaan rijden. De wereldkampioen uit 2010 bij de belofte heeft een tweejarig contract getekend en gaat daar rijden met onder andere Pieter Wening, Jens Maurits... en Sebastian Langeveld. En nog meer wielrennen, want Philippe Gilbert die is er niet in geslaagd zijn Belgische titel bij tijdrijden te prolongeren. Hij kwam niet verder dan een derde plaats. De zegen ging daarna naar Christophe van der Wallen. En Ben Hermans die werd tweede. Rafael Nadal heeft zich teruggetrokken voor de US Open. Amerikaanse tenniskampioenschappen die eind augustus beginnen. Spanjaard is nog steeds geblesseerd aan zijn knie. En hij is dus te geblesseerd om het Grand Slam toernooi in New York deel te nemen. Nadal miste ook al de Olympische Spelen en de toernooien van Toronto. En uh, nog een ander toernooi. De Nederlandse basketballers zijn de kwalificatiereeks naar het EK begonnen met een nederlaag. In uh, Sibui was Roemenië met 90-84 te sterk. formatie van bondscoach Jan-Willem Jansen bleef lang in het spoor van de tegenstander. Maar kwam vooral in de derde periode net iets tekort. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Dennoe het Radio 1 Journaal. De tarieven voor water en elektriciteit op Aruba die zijn flink verlaagd. Goed nieuws voor de inwoners, maar de achterliggende reden van de verlaging is minder vrij. De regering blijkt namelijk jarenlang ten onrechte miljoenen euro's te hebben ontrokken aan de nutsbedrijven. En daardoor betaalden de Arubanen te veel. Correspondent Dick Draaier aan de lijn. Dick, mensen betalen eerst te veel geld en begrijp ik het goed, krijgen ze nu dat geld terug? Leg eens uit hoe dat zit.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 Tegen het homohuwelijk. Het gebeurde op initiatief van de Franse bischoppen. De socialistische regering wil het homohuwelijk namelijk legaliseren. En daar zijn de Franse bisschoppen tegen. père en een mère. Zo klonk het gisteren in heel veel kerken in Frankrijk. Er werd gebeden voor het welzijn van kinderen en dat zij mogen profiteren van de liefde van hun vader en van een moeder. Oftewel, niet van twee mannen of twee vrouwen als ouders. Het huwelijk is niet bedoeld voor zomaar iedereen die wil trouwen, zegt de Parijse hulpischop Eric de moulin Toujours le mariage a cadre juridique donné à la possibilité d'avoir enfants Het huwelijk is altijd een juridisch kader geweest voor mensen die samen kinderen kunnen krijgen, al dus de hulpischop. Oftewel, het huwelijk is voor een man en een vrouw bedoeld die zich samen voortplanten. En daarom werd er gisteren dus in heel Frankrijk gebeden.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 En ook binnen de katholieke kerk zelf is er geen eensgezindheid. Deze kerkganger deed mee aan het gebed, maar heeft zo zijn eigen filosofie. Ik ben vooral voor de liefde, zegt deze man. En homoseksuele liefde, dat stoort me als christen helemaal niet. De bijdrage was van onze correspondent Frank Renaud. Op Land wordt vandaag gedacht dat Elvis 35 jaar geleden is overleden. De Nederlander Bouke Scholten die kruipt in de huid van de king of Rock and Roll, De king van de weg, dat is Kees Kwaks bij de ANWB. Kees, um, geen files neem ik aan? Nee, een heleboel mensen zullen zich vanmorgen denk ik, koning van de weg voelen. Ja, lekker hè? Ja, doorrijden, man. Doorrijden, ik bedoel, ik zeg, profiteer er nog even van. Want ja, het is bijna eind augustus en dan is het meestal alweer voorbij. Nee, het stelt allemaal helemaal niks voor vanochtend. Lopen staat er niks. Het zicht is goed, geen mist. Geen mist, want nee, nee. Uh, dat, gisteren was dat wel ja. het geval. En er werd een beetje gevreesd voor mist ja. vanochtend. Nou, kennelijk is dat allemaal erg meegevallen. Zichten zitten boven de, twee kilometer. Nee, boven de 200 meter, moet ik zeggen. Dus uh, dat, is, dat is prima voor het verkeer. In de loop van de ochtend misschien wat uh, kans op strandfiles, De Zuid-Hollandse en Zeeuwse stranden. En uiteraard de A50 in de regio Arnhem. De werkzaamheden bij knooppunt E-Wijk. Dat zorgt overdag ongetwijfeld voor het vielen. We zijn weer helemaal op de hoogte. Tot later, Tot Kees. Later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Duitsland is niet langer het grootste bierdrinkland ter wereld. De Duitsers zijn het afgelopen jaar van 125 liter per persoon per jaar... naar 107 liter gegaan. Dat is een behoorlijke daling. Tegenwoordig zijn de Tsjechen de grootste bierdrinkers ter wereld. Maar wat wel in opkomst is in Duitsland... dat zijn bieren van kleine, van lokale brouwerijen. Correspondent Tim de Wit bezocht zo'n brouwerij in Berlijn.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 Is wirklich, ja, het is iets anders. Het is echt euh, een bijzondere smaak. Ja, also, ik mein, het als je man is, wat lieblicher als een pilsener. Er zit een wat vruchtige, beetje, ja, hij noemt het zelf lieve smaak aan als je het vergelijkt met een normaal biertje. Hoe komt het, denk je, dat de Duitsers steeds minder bier drinken? Bij het gezondheidsaspect drinken mensen dan meer mineraalwasser. Andere zaken is promille. Allereerst denk ik dat gezondheid zeker een rol speelt. Dat mensen toch steeds meer beseffen dat veel bier drinken slecht voor je is. Daarnaast heeft het ook met de verlaging van het promillage te maken... waarmee je nog mag rijden. Maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat mensen minder drinken. Vroeger waren ze 08, nu hebben we 05.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 Je drinken niet veel bier, zou ik zeggen. Maar niet meer die nummer 1 in de wereld, biertrinknation. Ja, nummer 3, ja, leider. We werken aan. Dan ga ik er persoonlijk maar harder aan werken... dat we weer bierdrinknatie nummer 1 in de wereld worden. Want de derde plaats, dat kan natuurlijk niet. Proost. wel onze eigen Duitser, onze correspondent Tim de Wit. Hij helpt de Duitse economie een klein beetje. En nu is het tijd voor The King of Rock'n'Roll. You ain't time ...van Elvis Presley. En waarom draaien we dat nou? Nou, het is vandaag precies 35 jaar geleden dat Elvis overleed. Op zijn landgoed Graceland in Memphis wordt daar uitgebreid bij stilgestaan. En er is een hoofdrol voor iemand uit Nederland. Een Nederlandse zanger, de Nederlandse zanger Bouke Scholte. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u daar doen? Wat ik hier ga doen? Oh, uh, ja. Ik ga morgen optreden. U gaat optreden? Ik morgen optre ja, ik ga morgen optreden op het... Uh... Nou ja, bijna op het landgoed van, uh, van Grazon. Ik, uh, ik ben uitgenodigd om, uh, om uh, een van de grootste uh, tenten van, uh, van Grazon te gaan zingen. En uh, dit nummer ook, Hound Dog, wat gaat u zingen? Wat ik ga zingen? Hound Dog zit zeker in het programma. En uh, we gaan uh, een klein beetje het, het, het Las Vegas-achtige uh, Vegas gedeelte doen. Dus uh, C.C. Rider, Burning Love, uh, nou ja... Suspicious Minds en de bekende liedjes. Ja, en met die zangeressen die dan op een gegeven moment in, in giegel uitbarsten. Nou, die zijn, er niet bij, nee. die zijn er niet bij, Die zijn er niet bij. Nee. Hoe komt u daar terecht? Uh, hoe, wie heeft u gevraagd? Zeg maar gewoon jij hoor. Ik, uh, <laughs> uh, ik, uh, ik heb meegedaan met het programma Waren zelf is en uh, dat heb ik gewonnen. Zodoende ben ik uh, met Elvis Madison uh, uh, in aanraking gekomen. Elvis Madders is uh, nou ja, een van de grootste fanclubs van, uh, van Europa, yeah. van Nederland en België. En uh, <coughs> zij uh, uh, hebben een aantal concerts met, uh, met mij en de TCB Band gedaan, in uh, verschillende theaters, zelfs nog in de Ahoy zelfs. En uh, ja, zodoende is uh, ook Elvis Enterprise heeft dat gezien op uh, YouTube. En die vonden en, dat wel uh, goed? Die vonden het wel goed, ja. Die vonden dat er wel zoiets van, hmm, ja. Er zit wel nee, wat in. En, uh, Die kan wel wat. Er zit wel in. Er zit wel ja. wat in. Nee, maar ook het feit dat ik gewoon uh, ja, toch als mezelf op het podium sta en niet als, als verkleed en, en ja, ik breng gewoon een, een, een, een tribuut naar, uh, naar de muziek toe. En, en de muziek in ere. En, en dat is iets wat, wat, wat zij heel erg waarderen. Ze hebben mij toen op uh, elfs.com ook gezet. Dat was iets heel speciaals, want uh, dat gebeurt ook niet zo vaak. En... Uh, en nu is het dus uh, 35 jaar geleden dat Elvis is overleden. En uh, mag ik optreden op Graceland uh, uh, door Elvis Enterprise en door Elvis Brothers. Ja, Is het trouwens al een beetje te merken daar zo bij jullie... dat uh, de 35 st sterfdag is uh, aangebroken in Memphis? <laughs> of te merken is. Yeah? is? Het is hier echt een en al Elvis. Het is, uh, yeah? Er zijn, uh, ik denk, over de 100.000 mensen hier naartoe gekomen. Uh, de hotels zitten echt helemaal vol. Er is echt geen kamer meer vrij. Uh, ik heb net, net precies, ik kom nu net precies weer terug in het hotel. Het is hier nu uh, ongeveer in de nacht. Het is nu ongeveer uh, 12 uur, geloof ik. En uh, ik heb net de Candlelight mogen zien. De uh, Candlelight is een, uh, is een hele lange optocht van mensen die, uh, die langs het graf gaan van Elvis, met, met kaarsen in hun handen. En ja, ik heb nog nooit iets, iets, iets, iets, wonder, iets geweldigs gezien. Ik bedoel, dat zo dat één iemand zoveel heeft veranderd in de, in de muziekgeschiedenis. En wat het nu nog teweeg brengt bij mensen, dat is echt ongelooflijk. Dat er honderdduizend mensen inderdaad op de been zijn voor 35 jaar na dato. Dat zegt natuurlijk ook iets over de plek van Elvis in, uh, in de muziek... en in de muziekgeschiedenis. Dat, dat mag je wel zeggen, ja. Ik denk dat... Uh, op het, kijk, het feit dat Elvis... Tuurlijk waren er mensen die toen ook al rock'n'roll deden. En hier op Beel Street is bijvoorbeeld... Uh, dat is de, de straat waar, uh, waar de blues is uh, tot stand gekomen. Maar Elvis heeft dat allemaal gemixt en, en was toen de eerste, ja, de eerste man die die ook echt durfde te bewegen op, op televisie. En dat werd, uh, daardoor is eigenlijk alles een klein beetje ook veranderd. En en. Je ziet het ook gewoon, dat, dat de aantrekkingskracht die het nog steeds heeft. Ik bedoel, er zijn echt van jong tot oud. Ja. Het, het is echt ongelooflijk. Nou ja, getuigend het feit dat er zoveel mensen naartoe zijn gekomen. Ik wens je veel, of we zouden je zeggen. Ik wens je veel succes bij het, bij het optreden. En wie weet, spreken we elkaar daarna nog. Bouke Scholten, de Nederlandse zanger, dus, die optreedt in Memphis. Het NOS Radio 1 journaal, De Ochtendkranten. Katrien Straatman, goedemorgen. Goedemorgen. Emil Roemer weigert de Europese boete te betalen... als het begrotingstekort van Nederland groter is dan 3%. Over my dead body, zegt hij in het Financieel Dagblad. Volgens Roemer is er een vertrouwenscrisis bij consumenten en producenten. Hij zegt dat het idioterie is om niet naar de omstandigheden te kijken... maar alleen naar maximaal 3% tekort in 2013. Volgens de krant laat de SP-leider zich niet door Brussel tegenhouden. Spanje krijgt ook meer tijd, dat moet voor iedereen gelden. Roemer, die er momenteel goed voor staat in de peilingen... wil 2013 ge om extra te investeren. Werkloosheid stijgt, de overheid moet nu de economie juist aanjagen. Roemer baalt van de vooroordelen dat de SP de overheidsfinanciën niet op orde kan krijgen. Hij zegt in het Financieel Dagblad dat hij het begrotingstekort volgend jaar echt niet zal laten oplopen tot 4, 5 of 6 procent. Roemer zegt verder in het interview dat hij graag Europese afspraken wil maken, maar hekelt het hoge tempo van de Europese integratie. Gemeenten snijden massaal in het budget voor leerlingenvervoer. In meer dan 100 gemeenten krijgen ouders van kinderen met een beperking. te horen dat deze geen gebruik meer kunnen maken van busjesvervoer. Blijkt uit een rondgang van het Algemeen Dagblad. Het vervoer naar het speciaal onderwijs moeten de ouders voortaan zelf regelen. Scholenorganisatie VOS ABB vreest dat meer kinderen gedwongen thuis komen te zitten. door de bezuiniging op de taxibusjes. voor lichamelijk of verstandelijk beperkte, hoogbegaafde of zwaargelovige kinderen. De gemeente Waalwijk zegt dat het helemaal niet verplicht is om kinderen aangepast vervoer aan te bieden. VOS-ABB noemt het belachelijk. Kinderen met een beperking moeten gewoon naar school kunnen. En die school ligt niet altijd in de buurt, zegt de scholenorganisatie in het AD. De donatie van de Surinaamse president Boutersen aan het Kwakhoe festival is de Tweede Kamer in het verkeerde kielgat geschoten. Dat zegt de Telegraaf. Ook de lokale Amsterdamse politiek is verbolgen... over de schenking van 50.000 euro die Boutersen wil doen. De VVD wil dat als de subsidie van de Surinaamse overheid komt... de laatste ontwikkelingshulp aan Suriname wordt stopgezet. Volgens het CDA heeft een belangrijkere zaken op te lossen... dan Kwakhoe te hulp schieten. Geld geven is zijn eigen zaak, maar als hij naar het feest wil komen... dan slaan we hem in de boeien... Al dus CDA-kamerlid Knops in de Telegraaf. Bouterse ze zelf ontkende gisteravond dat hij geld zou hebben gegeven. De handel in gebruikte studieboeken groeit. Metro maakte een rondgang onder grote aanbieders van studieboeken... en daaruit blijkt dat er steeds meer tweedehands studieboeken worden verhandeld. De site BookNext Next rapporteert een stijging van 23 in een jaar tijd. Bol.com geeft geen cijfers... maar heeft wel nu al meer boeken verhandeld dan vorig jaar. De hulpdiensten die gisteren massaal waren uitgerukt naar de maasvlakte in Rotterdam... na een melding van een drenkeling hebben alleen een opblaasorka gered. Dat schrijft de Telegraaf. Een vrouw op de wal had alarm geslagen... Omdat zij iemand zwaaiend op een rubberen band of boot hangen. Daarop rukten twee reddingsvaartuigen en een helikopter uit. Ze troffen inderdaad een opblaasorka die richting zee was geweest. Categorie rubberboot opgeblazen. Goed, het nieuws dus vanochtend in de krant. Straks gaan we verder met het nieuws wat er is op dit moment... na de klok van 7 uur. Blijf luisteren.